Hartelijk welkom terug bij OVT. Straks na twaalf, half twaalf. De documentaire van vandaag over de geschiedenis van de beeldende kunstenaarsregeling. En een gesprek naar aanleiding van een boek en een prachtige fototentoonstelling... over de Rotterdamse boksarkoor Everstein in het museum van Boymans van Beuningen. Van fotograaf Karel van Hees, die nu hier komt zitten. Die het gelukkig in de mist Net heeft gehaald. Ging het een beetje? Is het erg? Ja, is erg mistig. Oké. Okay. En u heeft van ons te goed nog een verslag van de 1000 meter heren schaatsen op de Wereldbeker in Chelnabinsk in Rusland. Maar eerst wilden we opheldering over het nieuwste lijstje. Net als iedereen zijn wij dol op lijstjes en discussiëren er onderling heel graag over. En weten dat oneenigheid hoort bij lijstjes. Maar nu is er toch iets raars. Aan de hand. Deze week viel bij de abonnees van het decembernummer... van het populair wetenschappelijk blad Quest in de bus... met daarin onder de kop fout, fouter, foutst... een top 10 van slecht drinken uit de Nederlandse geschiedenis. Op één staat Anton van der Waals... de verrader die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers spioneerde. Verder staan natuurlijk op het lijstje ook namen van NSB-leider Mussert... en de beruchte kapitein Westerling die in Indonesië standrecht hanteerde... Um, 9 van de 10 namen dus niet heel opmerkelijk... maar één naam springt er echt uit. Op nummer 10 van de boevenlijst staat namelijk Sikko Mansholt. Hij was goed tijdens de oorlog, zat zelfs in het verzet... en daarna was hij voorvechter van Europa... en vormgever van het Europese landbouwbeleid. Hoe in vredesnaam is hij op dit lijstje terechtgekomen? Nou, Dat zijn we natuurlijk gaan uitzoeken... en dat heeft te maken met de methode die de redactie van Quest hanteerde. Ze hebben 10 historische namelijk allemaal... Eén slechterik laten nomineren. En we hebben nu Harry Linse hoogleraar techniekgeschiedenis aan de telefoon. En hij was degene die Mansholt kandideerde. Goedemorgen, meneer Linse. Ja, goedemorgen. Zeer. Vindt u nou echt dat Sikkel Mansholt in een lijstje van foutste Nederlanders thuis hoort? Ja, dat is natuurlijk een provocatie. Dat is duidelijk, hè? Oh. Ah, ga verder. <laughs> ga verder. Maar ja, nou ja, je hebt het al gezegd: mannsvolt, socialist in het verzet, grote staatsman. Veel gedaan voor Europa. Nou, hoe durf ik hè? zoiets? Ja, nou, eigenlijk wel, ja. Maar het wat is dan... Ja, nee, maar, dan het, het is een populair spelletje maar, en het lijkt allemaal zo eenvoudig. Je pakt de tien geboden en dan pak je het gebod, jij moogt niet doden. En dan tel je alle doden op die iemand op zijn naam heeft gestaan. Nou, dan heb je de grootste schurk. En degene die zich aan die tien geboden houdt, dat is dan de grootste held. Kijk, dat is natuurlijk uh, zwart-wit. Ja. Uh, uh, maar wat is uh, precies de fout van Mansholt? Wat zijn zijn fouten? Want je, je hebt nu net genoemd wat hij allemaal goed gedaan heeft... en dat het een provocatie is, maar als we provoceren moet het ook een basis hebben. Dus wat heeft Mansholt precies allemaal fout gedaan? Moet ja, ja dat, is, dat zal ik zeggen. Kijk, het, het punt is dat bij dit soort, uh, als je dit soort vragen... is grijs eigenlijk het interessantste, een beetje wat ertussen zit. En dat is bij goed en kwaad, of bij schurk of held... moet je altijd goed kijken naar de tijdscontext. Dus in zijn tijd was het de grote held... Maar dan ongeveer, dan ben je twintig jaar later, dan zit je in de jaren tachtig en dan is het uh, plotseling, ja, dan, en Mansfield heeft gewerkt aan de modernisering van de landbouw, die heeft gewerkt aan die grootschaligheid, die heeft gewerkt aan het Europese landbouwbeleid. Nou, wat is, wat komt er in de jaren tachtig als ontzettende kritiek naar voren? Dat is de vernietigingen van het Nederlandse landschap, door de hele ruilverkaveling, dat is die, die ramsaligheid rond die teruglopende biodiversiteit in Nederland, de opkomst van de bio-industrie, en kijk naar de Europese Unie, dan is het daar. Dan heb je te maken met uh, grote landbouwoverschotten die in de derde wereld worden gedumpt. En ja, dan, uh, uh, dat, dan, dan is het ook nog eens. Nee, ik kan me voorstellen, wereld... ja. Ja, sorry ah, dat ik u onderbreek hoor. Maar ik kan me voorstellen dat het allemaal wat anders uitpakt dan uh, uiteindelijk de bedoeling. Of in eerste instantie bedoeling is geweest. Maar als je slecht of fout bent, dan ben je toch fout met een intentie. En je, we kunnen toch, die, die zal toch wel. ...de beste intenties hebben gehad. Hij wilde de boerenstand redden, of niet? Ja, dat heeft hij trouwens ja. ook gedaan, de Nederlandse landbouw. heeft ontzettend uh, gefloreerd. Maar toch maar... moet u bij dat lijstje, kwest, belt u en dan zegt... Goh, Harry... Noem eens de allergrootste fout Rick, in jou. En, en dan is het ja, toch nee, Sikko nee, dacht kijk, ik nee, Meteen kwam meteen bij u boven. Dat is nee, nee, kijk, dat is natuurlijk duidelijk. Kijk, ze vroeg met mij als techniekhistoricus. Ja. En dan zit je natuurlijk aan Anton Mussert te denken. Ja, die staat ook in dat lijstje, die is dan door iemand anders genomineerd. En dan, kijk, dan kun je over Anton Mussert kun je ook een ander verhaal houden. Dus die stond, die heb ik ook naar voren gebracht. Hey, ik denk dat je Anton Mussert bij het lijstje Goede Nederlanders had gedaan, is het niet? Ja, je zou bijvoorbeeld Anton Mussert is de ontwerper van het Amsterdam Rijnkanaal. Ja. Dat is een fantastisch ontwerp. En dat heeft hij als ingenieur gedaan. En nou, je moet eens kijken wat dat voor de handel, met name vanuit Amsterdam, ja, heeft teweeg ja. gebracht. Maar op, op het gebied van techniek, op het, op het gebied van uw vak, zeg maar, is hij de man die naar voren springt? Dat... Als je het hebt over, nou, wacht even, Mansel is ook uh, ingenieur. Hij is uh, ja. landbouwingenieur. dus daarom... Dat ik, uh, ik kom hem ook heel veel tegen in mijn onderzoek en ik heb natuurlijk een grote bewondering voor die man. Maar en het is ook opmerkelijk, want uh, na zijn pensioen heeft Mansot zelf ook scheid, uh, spijt betuigd. Dus die is, uh, ja, gaan inzien wat dus de, de, de, ja, de effecten zijn geweest van zijn beleid. Okay. En uh, dus dat, uh, nou, laat ik zo zeggen, dat zie je het hem ontzettend. Hij had zichzelf ook op het lijstje gezet, zeg maar. Die had zich als hij, uh, Ja, nou ja. U weet het zelf ook, hè? En iedere <laughs> mens zit zowel het goede als het slechte, laat ik het maar even op die manier zeggen. Nou, en dat ben... heeft hij, dus dat deel heeft hij. Hè? Dus beleid maak je uh, vuile handen. En dat heeft hij dus ook erkend. Harry Linsen, heel hartelijk dank. Ik ben blij dat we dat nu ietsje beter begrijpen. Okay. Um, voor wie dat wil, op de site van Quest kan nog worden gestemd, want ze zijn daar ook benieuwd wie van de tien bad guys door het publiek uh, op nummer 1 wordt. Ik op één? Ja, mis, uh, Van der Waals. Anto van der Ja, Stemmen daarbij. kan ook nog op quest.nl-slechtste Nederlander. Nu gaan we, snel boek. gaan we snel door met het boek van fotograaf Karel van Hees... over de bokser en herenkapper Cor Everstein. Het lijkt een onmogelijke combinatie, maar dit boek laat zien dat het toch echt kan. Want op de ene foto zien we Cor Everstein achter Tondeuse... waarin hij het, het door hem beroemd geworden matje knipt, geloof ik, hè? Nee, de, de, de Of nee, hoe heet het? De Vokuhila. De? de Franse koep. Kijk, die Franse koep die is natuurlijk oorspronkelijk, is die, komt die uit Frankrijk. Maar Cor heeft hem grootgebracht in Rotterdam. En het, nou was het zo dat als je naar bepaalde discotheken ging op zaterdagavond... dan kon je zien wie er door Cor geknipt en gefeund was. Nou, <laughs> nou ja, dat, hij deed dat flitsend en snel. Zodat hij alles, zoals hij alles snel en flitsend deed. Maar de Franse koep is dus eigenlijk wat langer haar wat naar achter wordt gefeund. En dan toch lat, hè? dat zijn dan van die... Uh, dat je het laat groeien zo onder je oren. En dan van voren ietsje naar voren. En dat is jarenlang is dat heel erg ingeweest in Rotterdam. Hij knipt ook de Feyenoorders, Hij toch? knipt ook de Feyenoorders, ja. Allemaal? Nou, niet, ik denk Koen Malijn niet, want die had niet zo heel veel haar. Maar er waren nou, Willem van Hanigem heeft u bijvoorbeeld wel uh, geknipt. Goed. Um, Kaal, hebt, uh, Cor Everstein is al heel erg lang dood. 1983? Ja, Koor is gestorven op 30 november 1983. Ja. En uh, wat ik heb uh, proberen te doen uh, na, na bijna 30 jaar, is uh, om hem uh, yeah, uh, een, een podium te geven van, uh, in de vorm van een boek en een tentoonstelling. Ik had hem dat bij zijn dood, had ik hem dat eigenlijk aan, de, aan, zijn, aan zijn graf gemopt. Stond ik een beetje te mompelen onhandig van Koor: ik zorg dat je niet vergeten wordt. Maar ik was zelf jong. Ik wist niet goed de weg, hoe moet je, waar moet je dat vandaan halen? Een boek, uh, financiën, ik had materiaal, maar ik dacht niet genoeg. Dus het is heel lang blijven liggen. En elke keer als ik langs mijn doosje negatieve liep thuis... dan, dan dat keek me altijd een beetje schuldig aan van... hé, hey, wanneer ga je nou eens wat doen met me? En uiteindelijk stond drie jaar geleden zijn dochter op de stoep... die als twee druppels water lijkt op koor. En toen heb ik gedacht, nou, nu is de tijd. Ja, want wanneer heb je hem voor het eerst ontmoet... Dat zal omstreeks 1978 zijn geweest. Als jonge fotograaf uh, had ik een, uh, werkte ik bij een persbureau... dat een contract had met het Vrije Volk, het NSC en het Algemeen Dagblad. Die zaten toen alle drie in de Fleet Street van Rotterdam. Kan je nou niet meer voorstellen, want het was de witte, de Witstraat waar ze alle drie zaten. En ik kwam daar op een aantal voorwaarden binnen bij dat persbureau. Maar een van de voorwaarden was, je moet het boksen fotograferen. Want dan hadden die andere fotografen geen zin in. Die waren allemaal ouder ik. Die zaten liever bij Feyenoord en bij Sparta. En ik moest het boksen fotograferen. Want het boksen dat speelde zich altijd af op maandagavond. Lastig. lag je pas om nu of vijf in je bed. Maar ik vond het meteen al, al spannend. Want ik was ook een van de, van de vele uh, uh, mensen... Die, en het is nu door de dood van Joe Frazier is dat weer een beetje... Uh, is dat weer een beetje naar buiten getreden? Die inderdaad in de jaren zestig s'nachts een wekker zette om kwart voor vier om naar de gevechten van Cassius Clay... alias Mohammed Ali te kijken. En ik vond, in, in, in, inderdaad in mijn ochtendjasje, we hadden een oude tv met zijn spriet erop. En uh, ja, daar zat ik met rode oortjes te kijken. Want die, die kleding was natuurlijk geweldig. Het was niet alleen een fantastische bokser... maar ook politiek bewust. En hij had charisma en humor. Maar nou, Cor had dat ook op een andere manier. Dus toen ik daar voor het eerst in de ring zat... in dat oude Rotterdam, in, in, in Odeon... in de Gouverne straat bestaat het nog steeds. En ik zag die, die Cor met zijn gefeunde Franse koep... <laughs> maar ook met een flitsende linkse direct. Ik denk, ja, dit is de man. En ja, je bent jong en je bent een uh, jonge fotograaf. Dus wat is je droom? Het maken van een boek. En ik wilde heel graag een boek maken over Cor... Maar had je dat meteen al dat idee toen je hem zag? Je hebt hem gevolgd, ook buiten de dingen die je moest doen voor de krant. Uh. Ja, ja, ik volgde, moest hem natuurlijk in eerste instantie voor de, voor de krant fotograferen. Maar uh, ik, ik ontmoette hem in de kleedkamer en we hadden een klik. En ik zei, Jo Cor, mag ik jou uh, volgen tijdens de trainingen en tijdens, uh, als je uitgaat? En als je... Dus we zijn ook samen op vakantie geweest. En hij heeft me ook laten boksen. En hij heeft me meegenomen en met, met hardlopen. Het was leuk. Dus, maar ik heb het nooit af kunnen maken. Want ineens was hij niet meer. Ja, komen we kom zo terug. Maar Kari had hem toch al een keer eerder gezien op het strand? Ja. Oh, dat verhaal dat wil, ik, dat wil jij horen natuurlijk. Ja. ja, dat is waar. Dat is een verhaal. Uh, ik was, uh, we waren, uh, ik was 16, 17. En we waren... Uh, uh, op het strand in Spanje. we praten over toen... 30 jaar geleden? Ja, we praten over, daar praat ik nu over 19... 1972. Juist. Er was een plaatsje in Noord-Spanje, ten noorden van Barcelona. Het heette Calella de La Costa. En We zaten daar met uh, een aantal jaren daarheen gegaan... met een aantal jongens uit, uit Rotterdam. En Cory was er ook, maar toen kende ik Cory niet. En we zitten op een gegeven moment in de namiddag... David Bowie op de achtergrond, Major Tom dat die LP die toen uitkwam, die razend populair was. Die schalde over het strand. En ik zie in de verte zie ik een wit paard in galop aankomen... met een vent die daar rechtop in het zadel staat. Met een een hand teugels en een andere hand woest zwaaiend. En wat bleek, hij was naakt. Want hij had zijn zwembroek op zijn kop gezet. Als een soort Rotterdamse, Spaanse benheur, Spaanse kreten slakend. En hij ging in galop ging die voorbij. En het was een gozer met lang blond haar en zeer atletisch lijf. En iemand achter me mompelde... Hé, hey, kijk, dat is die Evenstein, dat is die bokser. Nou, dat voor kennis aangenomen, niet meer gezien. In die vakantie, maar dus vier jaar later. En ineens in de ring. Dus toen had, die, altijd, oh sorry, nee, toen had hij een broek vader. aan. Ja. Hij had een broek aan, maar verder herkende ik dat ja. lijf. En die Frans. Ja. Ja. Ja. En daar stond Koord. Dus ja. er was al een eerste kennismaking. Nederlanders in de vreemde. We hebben sinds toch een aantal jaren een slechte naam. Dat we wat ruw en onbeholpen <lacht> en lomp zijn. Ik begrijp nu dat dat begonnen is bij een bokser uit Rotterdam. Dat is begonnen bedankt, bij even Rotterdam. Ja, ja, ja bedankt, Rotterdam bedankt. bedankt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Was het dan een goede bokser? Hij, hij is een paar keer een Nederlands kampioen uh, geworden, geloof ik. Hij wel, hoe heet dat? Weltergewicht? Was, nee, hij was Bantamgewicht. Ja? Uh, sorry, weltergewicht. Zijn ja. vader was bantamgewicht. Oh ja, zijn vader zijn is bantamgewicht. Ja. Zijn vader ja, was bantamgewicht. Dit moet direct. je even uitleggen, hoor. Dat, dat Bantam, ja, er zijn gewicht. verschillende gewichten. Oh, okay. en dus een bandham, bandham tot gewicht, zoveel vlieggewicht, ja. Ja, okay. het vlieggewicht gaat geloof ik tot, uh, staat allemaal in het boek precies, maar ik dacht dat het vlieggewicht tot, tot 50 kilo gaat en dan word je een klasse lager. En dan hoor je bij het bandamgewicht. dat was zijn vader, die werd in 1939 kampioen op de Colts Single in Rotterdam. Dus Corey werd in 1949 tien jaar later geboren, Ja, voorbestemd om boksen te worden en dat werd hij dus ook. En die is uh, voor het eerst Nederlands kampioen bij de amateurs geworden in 1970. En dan is hij totaal drie keer geworden. En rand nog een keer bij de profs in 1982. Maar wat voor soort bokser leek die op, Mohammed Ali? Zo nee, totaal er... niet. Nee. Mohammed Ali was natuurlijk een zwaar gewicht. Hij was een hele vrelle uh, jongen van het uh, nou ja, gewicht, dat zegt het al. Dat, dat welte. Er was, hij was 63 kilo, dus toen ben je natuurlijk niet zo heel erg groot. Maar hij was heel erg energiek en heel erg snel. Hij had een een, een, een ongelooflijke uh, linkse directe en een linkse hoek... waar hij zeker uh, tot driekwart van zijn carrière heel veel plezier van heeft gehad. Want daar vloerde hij gewoon iedereen mee. Je zag hem niet aankomen. Het was echt een, een, een bliksemschicht, die linkse. Maar was hij populair in Rotterdam? Staat hij ook niet op een bepaalde manier voor Rotterdam in die tijd? Ja, ja ik denk wel dat het een... Uh, een, een jongen is die, die, die staat voor de jaren 70. Ja, dat is wel een, uh, ook in zijn in haardracht, maar ook in zijn kleding en in zijn gedrag. en, uh, dat die, en hij, was ook, hij was ook populair, denk ik, omdat hij zich ook... Hij was ook kwetsbaar, weet je wel. Het was niet een jongen als Mike Tyson die je oor eraf beet... En je werd ook niet bang van. Maar als hij in de ring kwam, dan stelde hij zich altijd netjes voor... aan de scheidsrechter, maar ook aan de tegenstander. liep hij even naar zijn tegenstanders toe en zei hij... laten we er een fijne avond van maken. En zijn tegenstander dan enigszins in verwondering achterlaten. Van, hij wens me een fijne avond, maar we moeten toch boksen. En dan draaide hij zich om en dan ging de bel. En dan kwam hij terug en dan was het een... BAM! En nou, dan was het heel vaak al gedaan. Dus dan was dat vriendelijke wel ineens weg. Dan ging hij er wel helemaal voor. Het is voor jou een beetje een raar boek. Want ik denk dat het de eerste boek... Je hebt heel veel hele mooie boeken gemaakt. Maar dit is denk ik het eerste boek wat niet alleen maar bestaat uit jouw foto's natuurlijk. Hè? Je had heel veel nee, oud Ik materialen. heb hem natuurlijk pas ontmoet toen hij al 27 was. Dus de foto's uit, uh, die, die zich eigenlijk gaan van zijn geboorte tot en met zijn 27, die komen allemaal uit, uit het archief, noem ik het maar, van de familie Everstein. Ja, je hebt heel veel Mensen die je citeert, allemaal mensen uit zijn omgeving, allerlei verschillende aspecten ja, van zijn nou ja, leven. ja, het is die... natuurlijk een vrij toch. We hebben het nu alleen over de positieve kant gehad voor Koor. Die verschrikkelijk snelle, leuke, charismatische, enthousiasmerende jongen. Maar hij had ook een andere kant. En dat was dat hij, nou je zou kunnen zeggen dat Koor extreem was. Zowel in zijn vermogende kant als in zijn onvermogende kant. En dat vind ik tegelijkertijd ook het mooie aan het onderwerp. Dat we dat eigenlijk ook allemaal, we kennen natuurlijk allemaal. Onze sterke dagen en onze dagen dat we wakker worden met een steen in onze maag. En wat doe je met die steen? Laat je je leiden door die steen? Of, laat je, of zeg je rot op, ik, ga maar, ik, ik, ik pak hem weer op? En Koor liet zich af en toe leiden door zijn somberte. En dat leed dan ook meteen aan, aan een gevoel van zelfdestructie. Dan ging hij zo ver in dat hij er dan ook. Uh, ja, dan wilde hij er echt niet meer zijn. Dan zag hij geen oplossing voor zijn verantwoordelijkheden. Hij zag geen oplossing. Voor uh, hoe moet het nou verder dadelijk als die carrière is afgelopen? Want hij was inmiddels 32, 33. Hij moest soms tegen jongens boksen van 20. Uh, die waren dan. Uh, hij voelde dat dat, dat, dat, dat, dat dat moeilijk voor hem werd. Hij redde het nog wel door zijn routine en door zijn snelheid. Maar hij voelde dat, het, dat hij moest nagaan denken over een tijd na dat boksen. Nou, dit klinkt allemaal als een verhaal dat slecht afloopt. Voor alle duidelijkheid. Ja, het ja. loopt ook slecht af. Nou ja, uh, maak dat even helder dan. Want, uh, nou ja, het is... is een tragische sportheld zoals we zoveel zeggen. Een tragische sportheld, ja, ja, je af. kan het vergelijken. of je... wat gebeurt er? Uh, de, uh, hij kon uh, af en toe de verantwoordelijkheid niet aan. Van het feit uh, dat hij, uh, dat hij een, uh, een, een getrouwd was en, en een prachtig kind had. Hij moest hiervoor zorgen. Hij was een enorme uh, discrepantie tussen zijn gevoel voor verantwoordelijkheid en aan de andere kant zijn vrijheid... Hij had dit bij Cor veel aspecten. Het was ook zijn jeugd. Hij heeft eigenlijk je zou kunnen zeggen dat hij zijn ouders op heeft gevoed. Zijn vader kon alleen maar over boksen praten. Een vrij labiele moeder. Hij was een kind van de jaren 70 met experimenteren met drugs. Af en toe een pilletje, af en toe uh, een, een beetje drank. En nou, dat, en dat heeft, is eigenlijk heel zijn leven bij hem gebleven. Plus daarbij het feit dat hij dus inderdaad uh, was ook een, uh, zijn we later achtergekomen. ook een zou je kunnen zeggen was Cor ook een vroege ADHD. Uh, een man die dus altijd een enorme prikkel zocht. Altijd maar meer en meer en meer en meer. En daarbij het feit natuurlijk dat hij uiteindelijk wist dat hij carrière gewoon, uh, dat, hij, dat hij wat anders moest gaan verzinnen. En dat kon niet, uh, daar kon hij geen oplossing voor vinden. Dus wat deed hij? Hij sloot zichzelf af en toe op met een kist uh, cognac en met, uh, met wat uh, met, met cocaïne. En dan, wilde hij, dan deed hij de gordijnen dicht. En dan nam hij de telefoon niet op. En dan wisten wij als vrienden wisten we wel van... oké, okay, we moeten hem even met rust laten. Want hij kwam er altijd weer uit. En na vijf dagen dan stond hij ineens voor je deur. En dan rennen we drie keer het kralingsbos Bos in de ronde. En een week later stond hij weer in de ring. Ja, in december 83 uiteindelijk is hij dood thuisgevonden. Toen was het echt over. En dat heeft niemand zien aankomen. En we weten nog steeds niet van... is dat nou een bewuste actie geweest of is het een ongelukje geweest? Ja. Je hebt hem wel al die tijd dat je hem kende, heb je hem gefotografeerd. En ik denk dat alles wat je nu beschrijft... ook wel in die foto's te zien is. Ook, ook jouw liefde voor hem als vriend. Ja, het zit er allemaal in. En uh, wat, niet, wat, wat je niet kan zien... Uh, dat heb Ik uh, Ik heb een, een gesprekken gehad met twaalf, dertien mensen... uit zijn zeg maar, inner circle, zijn vrouw, zijn kind... de huisarts, zijn boksmaatjes, zijn coach. En die hebben allemaal... Een, een visie gegeven op de tijd die ze hebben meegemaakt met Koor Evenstein. Dat hebben we allemaal uh, bij elkaar gezet. Het was 16 uur materiaal. ik heb Dirk van Weelde gevraagd, schrijver, of hij uh, uh, dat, dat wilde, wilde samenvatten. En dat is het verhaal. Dus ja, wel Het is heel een mooi en heel in... direct geworden. En, maar het zijn vooral natuurlijk de foto's. Jouw foto's, foto's uit zijn uh, verleden. En die foto's zijn ook te zien in Boymans van Beuningen. Ja, die ja. boymansverbeuning heeft een tentoonstelling tot 15 januari. Tot 15 januari. Ja. Dan raad ik iedereen aan om in Rotterdam te gaan kijken... naar de foto's van Karel van Hees en zijn boek te bekijken. Dit die maakte over de Rotterdamse bokser en herenkapper Cor Everstein. Karel, hartelijk dank. We, gaan, uh, we zitten eigenlijk te wachten op het schaatsen. Maar dat schaatsen gaat nu niet komen, want het is nog niet afgelopen. Dus dat gaan we straks, dat heeft u nog van ons te goed, dat gaan we straks doen. De duizend meter mannen op de wereldbeker in Tjelnabinsk. We gaan nu gauw terug naar het spoor terug. Want een tijdje geleden wandelde ik met de redactie naar de kantine en toen zag ik een krant op tafel liggen... en er stond heel groot op... Uh, uh, BKR moet anders of zoiets. En toen dacht ik, BKR? BKR is toch al lang te ziedelen, hoezo BKR anders? Maar tegenwoordig slaat dat op het bureau kredietregistraties een organisatie waar je niks mee te maken wil hebben. BKR, dat is helemaal natuurlijk uit de gedachten van iedereen. En toch... Is het de moeite waard om het daarover te hebben? Wij moesten namelijk onze stagiaire uitleggen, wat is dat? En, en ze kon zich nauwelijks voorstellen dat de BKR ooit bestaat. Dat het leek haar er erg onwaarschijnlijk, want zij kent alleen maar periodes van bezuinigingen. Ooit waren wij namelijk het enige land ter wereld met zo'n unieke regeling. De geschiedenis van de BKR laat een heel ander Nederland zien... met een andere politiek, een ander kunstbeleid... en een hele andere actiebereidheid dan nu. Maar de beeldende kunstenaarsregeling zorgde ook decennia lang... voor veel ophef, discussie, felle acties en heel wat broodje-aapverhalen. Mensen hebben heel erg het idee dat de BKR... Uh... Honderdduizenden mislukte kunstwerken zijn en dat is niet het geval. Ja, hoor ik vaak dat ze denken dat het geen goede kunst is, dat slechte kunstenaars zijn, dat het eigenlijk een manier was om kunstenaars van de straat te houden en een vorm van een sociale uitkering in de tijd dat de, ja, de ondersteuning op allerlei gebieden ja, toch veel groter was dan, dan nu omdat de beeldende kunstenaarsregeling in het verleden zo vaak in het nieuws kwam... had en heeft iedereen er wel een mening over. Zowel mensen die niets met kunst te maken hebben als mensen uit het vak. Fransje Kuivenhoven is kunsthistorica en promoveerde in 2007. De staat koopt kunst, zo heet haar proefschrift. Hans Walgenbach is nu museumdirecteur... en was voorzitter van de Rotterdamse Commissie... die kunst aanschafte in het kader van de BKR die waren vooral ook bedoeld om mensen de mogelijkheid te geven... een, een, een oeuvre op te bouwen en een, een loopbaan als beeldende kunstenaar te ontwikkelen. Ja, ik heb wel mensen die... Ik ga geen namen noemen, want ik, vind, ik weet niet of ze dat uh, plezierig vinden. Uh, maar ik ken wel mensen, hele goede mensen die nu gewoon de, nou de documenten aan meegedaan hebben... en op alle, in alle uh, musea internationaal uh, exposeren... En uh, ja, soms hebben die een hele uh, een periode gehad dat ze heel weinig produceerden. Ja, en uh, ja, dan is het toch zo'n BKR geweest die het mogelijk maakt dat ze aan het werk bleven. U hoort het. Hans Walgenbach noemt liever geen namen. Hij is voorzichtig, want de BKR heeft in de loop van de tijd blijkbaar een negatief aura gekregen. Fransje Kuivenhoven noemt graag namen. En van kunstenaars die iedereen kent. Ja, als je me nou vraagt, zou vragen van, hè, wat is, heb je BKR-kunst of BKR-kunstenaars? Dat vind ik altijd uh, een beetje een suggestieve opmerking. Want ik denk altijd, het vond ik heel erg leuk toen Appel overleed. Karel Appel stond er in het parool een hele grote uh, foto van een werk uit het Stedelijk Museum van de hand van Karel Appel. Dat ben ik nagaan zoeken. Dat was een van de eerste werken die Karel Appel... via de Beeldend Kunstenaarsregeling verkocht aan de gemeente Amsterdam. Dus er is ontzettend mooi werk gemaakt. He, die vroege jongens, Cornijen, Wolverkamp, Jean Rembrandt, Karel Appel. Er zijn een heel veel kunstenaars groot geworden via de BKR, met de BKR. Het was toch een vorm van staatsondersteuning. Dus ik, ik vind dat negatieve aura wat om die BKR zit of zat, vind ik niet goed. Beeldhouster Wies de Bles is glashelder over haar ervaringen met de BKR. Het was zeker onbeerlijk, voor mij wel. Ja, ja. En, en het hoefde ook niet altijd, maar als het moest, dan, dan kon ik daar toch aanspraak op maken. En ik ben, toch, ben er... Altijd ontzettend blij mee geweest. En, want ja, het heeft wel een enorme basis gelegd over wat ik zeg over, uh, op, op het latere werk. En, op, ik heb ontzettend vaak geëxposeerd en, ja, en opdrachten gedaan. Dus, ik zal het straks wat laten zien. Karel Appel zal zich er waarschijnlijk niet voor hebben geschaamd dat hij gebruik maakte van de BKR. Voor anderen ligt het blijkbaar gevoeliger. En dat terwijl het allemaal min of meer begon als een bewijs voor goed gedrag. Beeldend kunstenaar Bob Bonis was jarenlang voorzitter van de BBK... de beroepsvereniging van beeldende kunstenaars. En weet dat de BKR in oorsprong een manier was... om kunstenaars uit het verzet weer op poten te zetten. In de oorlog was het natuurlijk een scheiding der geesten. En een deel van de kunstenaars zat in de cultuurkamer. En die konden dus doorgaan met produceren. Daar was ook de mogelijkheid dat zij uh, materialen konden aanschaffen. Degene die dat weigerden, dus in het verzet gingen om het zo maar te noemen, uh, werden daarvan uitgesloten. Die konden ook hun werk niet tonen. Na de oorlog heeft er toen natuurlijk een, een, een zuivering plaatsgevonden. Is er een voorziening getroffen om die kunstenaars dus toch, laten we zeggen, hun, hun brood te laten verdienen. Door, door middel van de beoefening van de beeldende kunst. We moeten voor we verder gaan wel weer even oprakelen hoe de BKR in elkaar zat. Fransje Kuivenhoven vertelt dat vaak en met plezier. Ik vind het wel even leuk om te vertellen dat de beeldend kunstenaarsregeling de BKR die dateert al vanaf 1949. En toen heette het de contraprestatie. Men leverde een prestatie en kreeg in ruil daarvoor een, een uitkering. En Pas 1956 is het de BKR gaan heten. Die is in 1987 afgeschaft door Brinkman en Ludegraaf. En in 1992 heeft Hedy Dancona officieel bij wet laten intrekken. Het was een door sociale zaken betaalde regeling en geen regeling op het ministerie waar kunst altijd eh, onder resorteerde En dat kunstministerie, dat, eh, dat heette OKMW en dat heette CRM en WVC en OCMW. Dus daar, dat had er in zoverre mee te maken... dat die BKR was een regeling die eigenlijk bedoeld was voor de gemeente. Dus de gemeente voerde hem uit en daar kreeg ze subsidie van... van het ministerie van Sociale Zaken. Maar omdat kunst er als contraprestatie tegenover stond en de ministerie het overheid geld had geleverd, kreeg het ministerie ook iets terug, namelijk kunstwerken. De gemeente kreeg kunstwerken en het ministerie kreeg kunstwerken. Maar Sociale Zaken had verder geen mogelijkheid om die kunstwerken ergens te, te storen. Dus dat werd de overheid, CQ, het ministerie, waar kunsten onder viel. En zo komen wij aan onze BKR-collectie. De contraprestatie van de jaren 50 was volgens deskundige Arjen Kok... een handig bedacht systeem. De mankementen zouden zich later aandienen. Ik vond het in die zin ook een eigenlijk wel degelijk goed doordacht. In de zin van dat je uh, de, van, ja, de, de, van de verschillende voordelen profiteert. En je zorgt ervoor dat uh, de kunstenaar zich kan ontwikkelen. Uh, in staat blijft om, om werk te maken... Die kwaliteit op peil te houden. Je zorgt ervoor dat uh, de, de, de overheid, het Rijk, daar uh, een kunst voor in, in ruil krijgt. Die vervolgens weer in de samenleving uh, getoond en gebruikt kan worden. Ik vind dat op zich een, een slimme constructie. Van Metafa was het ook uh, iets waar ze uh, graag aan meewerkten. Het, geeft ook, het is niet uh, dat je van de steun trekt, je doet er iets voor. Het werd ook gezien als een erkenning. Als jij in die regeling werd toegelaten dat betekende dat ook een erkenning als kunstenaar. En ik denk dat het eigenlijk voor de kunstenaars altijd het geval is geweest. En misschien dat wij als naderhand er wat negatiever beeld van hebben gekregen... en dat niet meer zo zien als publiek dat dat een erkenning is van, van, van het kunstenaarschap. Een belangrijk punt is altijd geweest dat de contraprestatie en later de BKR... dus niet hoorde bij een van de vele ministeries waar kunst onder viel maar bij sociale zaken. Maar de contraprestatie was geen maatregel waar iedereen gebruik van kon maken. Om ervoor in aanmerking te komen, moest je erkend worden als kunstenaar. De beroepsvereniging van beeldende kunstenaars, waar Bob Bonies in de jaren 60 voorzitter van werd, zorgde voor die erkenning. Ten eerste uh, diende je aan te sluiten bij bijvoorbeeld de beroepsvereniging van beeldende kunstenaars, de BBK. Die vormde weer een onderdeel van de federatie van kunstenaarsverenigingen in Nederland. Dus dat was, laat zeggen, een, een eerste selectie vanuit, vanuit uh, de gilde zelf, vanuit de vakgroep zelf. En daaruit kwam dan ook de erkenning voort dat er sprake was van een kunstenaarschap. En als zodanig uh, kon je dan naar de gemeente stappen en je daar melden als beroepsbeelend kunstenaar... en dat je graag gebruik zou willen maken van de regeling, de contraprestatie. Dat is dus kort samengevat uh, de procedure. Deed u dat ook? Ja, vanzelfsprekend. Ja, Als er onvoldoende geld op de plank was... vanwege onvoldoende verkoop, dan was dat de uitkomst. Henk Reisinga vindt dat de BKR heeft bijgedragen... aan het culturele niveau van Nederland... Als jonge kunstenaar was het ook voor hem moeilijk... om meteen zo'n naam op te bouwen dat zijn kunst goed werd verkocht. En was toelating tot de BKR onmisbaar. Ja, dat was natuurlijk heel spannend. Van, je, er, werd je ook, er werd ook al afgewezen. En dat weet je nooit van tevoren. Het is echt, echt een balotage. En uh, wanneer je daar doorheen kwam, dan sprong je wel een uh, gat in de lucht. <laughs> zo van, uh, nou, ik ben herkend door... Door een professionele commissie, dat was nogal wat natuurlijk. Dat was ook een examen. En dat was eigenlijk iedere keer weer een examen. Dus iedere keer als je weer je werk in moest leveren, omdat je periode afgelopen was, dan was het iedere keer toch weer spannend: wat vindt men daar? Wat vindt men van mijn werk? En word ik aangekocht of niet? De BKR was als sociale regeling een open eindmaatregel. In de vroege jaren was dat nog geen probleem... maar in de loop der jaren zou dat nou net die eigenschap zijn... die de BKR omzeep hielp. Althans, volgens Hoos Blotkamp, die veel later, pas in de jaren 80... de ambtenaar werd die de BKR moest gaan vervangen met nieuw beleid. Hetzelfde als bij allerlei andere regelingen die onder sociale zaken valt. Je kunt niet voorspellen hoeveel mensen er op een bepaald moment... ziek of werkloos zijn. Dus dat betekent dat er niet vaste budgetten zijn... En dan verdeel je dat over hoeveel mensen er op dat moment zijn. Want dan, dan doe je de mensen tekort als er veel zijn. Maar dus het budget groeit mee met het aantal mensen... dat een beroep doet op die regeling. En dat open-end karakter dat is natuurlijk uiteindelijk het einde geworden van de BKR. Dus zolang er niet te veel beeldende kunstenaars aanspraak maakten... op de contraprestatie en later BKR, liep het goed. Maar in de jaren 50 en 60 kwamen er steeds meer... Bob Bonis was toen voorzitter van de BBK. In de jaren zestig. Op een gegeven moment werd het natuurlijk een, een zeer bewegelijke situatie, om het zomaar te noemen. En ook de beeldende kunstenaars die kwamen in beweging. Er was ook sprake van een, een aanwas van kunstenaars in Nederland. Vanwege die toenemende erkenning, ook via de BBK, met name. kwamen er steeds meer kunstenaars die een beroep deden op deze regeling. En uh, er zijn heel veel spanningen ontstaan... ook vanwege ja, dat er toch vanuit de politiek wel gedacht werd... luister, dat moet allemaal een beetje binnen de grenzen blijven... een beetje beperkt worden. Dit loopt helemaal uit de klauwen. En uh, ja, de kunstenaars die toen zeer goed georganiseerd waren... in tegenstelling tot de huidige situatie... die zijn toen uh, met hun acties begonnen om natuurlijk toch wel hun eigen situatie te behouden, zo niet te verbeteren. Volgens Arjen Kok van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... deden de bonden dat laatste heel effectief. In de jaren 50 en 60 hebben de kunstenaarsbonden... Die hebben het, of de kunstenaarsbond was het toen, die hebben dat heel goed gemanaged. Die waren daar heel, heel, heel goed in, omdat heel... Precies en op, op, op, op niveau te houden. En ik denk dat dat ook draagvlak heeft gecreëerd voor het geleidelijk aan uitbreiden ervan. Zij het in aanvankelijk mondjesmaat, was het heel beperkt. Een echte grote uitbreiding, dat moet je toch zien als een, een van, van die ontwikkelingen uit de, uit de jaren 60 eind jaren 60, Waarin plotseling een enorm veel breder draagvlak ontstond voor en ook de BKR veel meer werd mee gezien als een mogelijkheid... voor een grotere groep mensen om uh, zich als kunstenaar te ontplooien. Liep het ook uit de klauwen? Nou, ik vond van niet. Ik bedoel, er was een toenemende welvaart. En wat praat je dan over in die tijd? Hè? De hele regeling kostte niet meer dan een staaljager. Dus uh, uh, ja, ik vond... Uh maar onzin en wij stonden natuurlijk voor het belang van die Beeldenkunst kunst en de ontwikkeling daarvan in de 69 dat is helemaal het eind van de 60-jaren deed zich een afsplitsing voor vanwege het feit dat er een aantal kunstenaars waren die niet konden instemmen met het toenemend aantal collega's wij van de BBK die hadden dus zeggen de balotage wat laagdrempeliger gemaakt die kunstenaars die het daar niet mee eens waren... wij noemden dat nogal uh, ja, uh, reactionaire types... Uh, die begonnen voor zichzelf met de BBK 69. Dat werd dus de tweede kunstenaarsorganisatie van de Beeldenkunstenaars. Zij zagen daar het gevaar in dat de regeling om die reden direct zou worden afgeschaft. Dus is ook een, een soort uh, angstreactie van hun geweest, naar mijn opvatting... Wij stonden aan de andere kant en wij zeiden, nee, zoveel mogelijk mensen die dat talent hebben laten ontwikkelen en zoveel mogelijk resultaten van, dat, van die ontwikkeling laten zien aan zoveel mogelijk mensen. Aard voor de millions. Dat is een politieke stellingname. Nou. Er werd gewoon een politieke strijd gevoerd. Het Rijksmuseum in Amsterdam, Nederlands Nationale Cultuurtempel, heeft weer eens de wereldpers gehaald omdat beeldende kunstenaars het heiligste der heiligen, de Nachtwachtzaal, bezet hadden. Nadat ze allemaal een gulden entree hadden betaald... hadden ze zich hier geïnstalleerd... om op deze demonstratieve wijze aandacht te vragen voor hun eis... dat kunstenaars mee moeten beslissen... over een totale ombuiging van het culturele beleid. Zij wilden dat minister Klompé nog diezelfde avond met hen zou komen praten. Maar de minister wilde niet toegeven aan deze eis... die zij een vorm van chantage noemde. Wij vonden, en dat is natuurlijk toch weer een politiek accent... dat eigenlijk die kunstenaars onderdeel, een normaal onderdeel moesten vormen van de samenleving... en hun producten ook, laten we zeggen, net zoals als boter en kaas... Eh, eh, toegankelijk moesten zijn voor grotere groepen mensen... dan alleen maar een paar kunstliefhebbers. Eh, de boeren werden ook gesubsidieerd. Waarom die kunstenaars dan niet? Nee. Dus dat, dat speelde op de achtergrond natuurlijk wel mee. Wij werden natuurlijk steeds... Politieker in onze opvattingen, eh, daardoor trad er ook wel een scheiding der geesten op. Dat was natuurlijk historisch gezien een vrij groot aantal mensen die lid waren van de CPN. De Communistische Partij Nederland, in dat tijd eh, ook lid van de vakorganisatie. Die zaten natuurlijk eh, allemaal in het bestuur, in de top. Uh, een andere groep uh, neigde vanwege de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie uh, meer naar uh, maoïstische opvattingen. Daardoor ontstonden spanningen die ook van buiten gedirigeerd werden. En ja, zo is dus de tweede uh, belangrijke splitsing uh, tot stand gekomen eigenlijk. In 1972 door de oprichting van de Bond van Beelde Kunstarbeiders. Die nog veel verder gingen met hun acties. En uh, stelling uh, hebben genomen tegen verdere afbouw van wat voor regeling dan ook. Waar was, stond u? Ik was voorzitter van de Bond van Beelde Kunstarbeiders. Tot actie voeren was er genoeg toen in 1971 de progressieve anti-revolutionaire vakbondsman Jaap Boersma aantrad als minister van Sociale Zaken in het kabinet Biesheuvel. En het kabinet Biesheuvel had uh, een hele strenge minister van Financiën, Nederse. Uh, hoewel dat natuurlijk niet altijd prettig was voor een vakminister, ja, had, hij, heeft hij toch kans gezien om een sluitende begroting af te leveren en eh, te voorkomen dat het financieringstekort... een van de hoofdstukken van die tijd, te, op zou lopen. Maar dat betekende natuurlijk dat je moest inleveren. En ja, waar lever je dan op in? Je komt eh, medio 1971 bij elkaar. Dan moet die begroting moet al snel klaar. Dan is er weinig tijd om na te denken. Je bent een prille minister, je hebt nog niks van het vak geleerd... En dan zit je daar te kijken wat er moet gebeuren. En dan heeft die minister van Financiën, die heeft zo'n sterk apparaat. Allemaal hele bekwame mensen die hem helpen. En die zegt dan dat moet gehalveerd en dat moet helemaal weg en dat is dus en zo. En zo waren er een paar zaken ook nog voor mij overgebleven. Die nog beslist moesten worden. En bij de BKR was daar, als ik me goed herinner, één van. En daar voelde ik niks voor. Ik heb, ik, vind, ik heb er een hekel aan om, om te beginnen en dan mensen te overvallen die zich daar niet op kunnen voorbereiden. Te overvallen met het intrekken of halveren van een bestaande maatregel. En ik wist niet veel van de BKR. Nee, ik was er nog maar net. Dus ik heb daar moeten luisteren naar deze en naar geen. Maar... Intuïtief had ik de idee... dit is een regeling die misschien voor verbetering vatbaar is... en waar misschien een heleboel fouten aan vastzitten... maar hij is er wel en een heleboel mensen zijn ervan afhankelijk. En dan komt mijn sociaal instinct tot leven... En dan zeg ik, dus dat kan niet. En, en daar heb ik me versterk voor gemaakt. En de BKR is, is gebleven of er wat veranderd is, mijn geheugen laat me niet meer toe om nog precies aan detail te weten wat er uh, aan, aan de hand is geweest en toen is gebeurd. Maar ik ben er nog steeds gelukkig om dat, uh, dat die, die ruwe methode van de hardbel, dat die niet is toegepast. Ja, ik heb uh, heel wat uh, discussies uh, gevoerd. Dat ging ook niet zo gemakkelijk. Want eigenlijk wilden ze niks van me weten. Uh, ze vonden mij, daarom hing ik ook in die boom. Dus ja, wat was die, dat precies? Dat ik, uh, ik woonde toen in Zeist in een laan met bomen. En toen kwam de, de Avro-nieuws-toestand met een heel stel uh, beeldende kunstenaars. En die gingen Joelen en schreeuwen en mij uit het huis lokken. Maar ik zat in Den Haag, dus dat was een beetje moeilijk. Ik wist van niks. En toen... Uh... Hees ze dus een pop van u in de boom? Pop, die pop, dat was ik dan, was, hebben ze in de boom gehangen. Mm. En, uh, ja. en mij lafaard genoemd natuurlijk, alsof ik daar binnen zou zitten ergens. Ik weet niet meer hoe dat hoofd van die Avro-nieuws toestand heet. Die lafaat, zeg ik nog steeds. Ik word er nog steeds boos over. Ik heb niet de moeite genomen om te kijken of ik er wel was. Maar goed, toen was ik dus niet geliefd. Je hangt niet iemand in de boom omdat je zo gek op hem bent, denk ik meestal. Ja, Boersma herinnert zich de felheid waarmee die politieke strijd gevoerd werd. De verhoudingen veranderen in de regeerperiode van het kabinet Den Uil. Uh, ja, de, de onderlinge verhouding en de, de wijze waarop de gesprekken werden gevoerd... en, en de wijze waarop ook uh, vergaderingen tot stand kwamen, was een totaal andere. Daar was veel meer een positieve instemming dan bij het kabinet Biesheuvel. Ik kreeg natuurlijk wel op mijn bordje nogal wat kritiek. Uh, ja, nou hebben we een kunstwerk en dat bestaat uit een wit uh, stuk uh, papier... met een streep van links naar rechts... En dat is het kunstwerk. Ik kijk dat naar de verhalen. Dat soort dingen komen dan altijd naar, naar boven en naar buiten. Alsof dat het kenmerk is van wat er gepresteerd is. Ik heb later veel beeldende kunst gezien. En nou, er zijn hele prachtige dingen bij. En de kritiek waar Boersma mee te maken heeft, is blijven kleven aan de BKR. Fransje Kuivenhoven. Ja, dat het gekoppeld was, dat de sociale uitkering belangrijker was... dan het feit dat er kunst tegenover stond. Het was een manier om je van de straat te houden. En er gaan natuurlijk ook van die hele wilde verhalen de ronde van... Eh, nou, ik moet vanavond nog wat inleveren. Ik smijt nog wat eventjes eh, tegen het doek. En dan eh, kan ik en route eh, de zaak inleveren. En dan kan ik met het echte werk kan ik naar de galerie toe... waar het gewoon eh, heel goed eh, verkocht wordt... Ja, of dat soort verhalen waar zijn, dat, dat weet ik niet. Dat gaat. En dat terwijl de overheid daar zelf aan bijdraagt, volgens zijn Krijzinga... die lange tijd ook voorzitter is van de BBK. Het is bijna niet meer voor te stellen hoe dat ging. Maar wat was het geval? Dat kunstenaars die zich aanmelden bij de bijstand... die werden doorverwezen om eerst zich aan te melden bij, bij de BBK. Of ze wilden of niet. Het was verplicht gesteld. En... De kunstenaars en ook de BBK heeft vaak verweten dat zij de oorzaak waren van die groei. Maar niet wij, de overheid zelf was de oorzaak van die groei. En dat was heel moeilijk uit te leggen, kennelijk aan, aan het groot publiek. Maar dat was de oorzaak van de groei. En die groei was weer de oorzaak van uiteindelijk het afschaffen van die BKR. Dus de, de Rijksoverheid heeft toen voorwaarden gecreëerd om later argumenten te hebben om die BKR af te schaffen. Tegelijkertijd functioneren de commissies die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de regeling per gemeente op volle toeren. In Rotterdam is Hans Walgenbach voorzitter van de commissie. Voordat iemand dus in de BKR kwam eh, of gebruik mocht maken van de BKR gingen we met z'n allen in taxis op, eh, op atelierbezoek. He, dus dan werd er afgesproken op een bepaalde plek. Zes commissieleden en de Rijksgecommitteerde en de secretaris. Die stapten dan in twee taxis. En die reden naar het atelier van de kunstenaar... die uh, de BKR aangevraagd had. En die had dan alles keurig uitgestald. Dus de documentatie klaargelegd. En dan ging de commissie ging naar binnen en keek naar het werk. Ging naar De documentatie. En dan werden er wat vragen gesteld om... Uh, ja, ook uh, te doorgronden of je wel echt met een beroepskunstenaar te maken had. <laughs> en uh, naar het werk gekeken. En dan was wat geknikt of uh, geschud. Uh, en dan uh, ging men weer weg. En dan uh, werd de kunstenaar de vergadering daarop uh, ja, besproken. Of het wel een uh, kunstenaar was die uh, werk maakte wat uh, aan de criteria voldeed. Uh, die voor de BKR golden. Het is natuurlijk zo, elke regeling, hoe je het ook kan noemen... ook zeker in het sociaal stelsel, die kind ook uh, gevallen waarvan je, je twijfels bij hebt of dat terecht is. En dat was ook bij de BKR het geval. En daar waren we niet zo blij mee. Maar dat heb je niet in de hand. En zeker niet als BBK natuurlijk, van je binnenbelangenorganisatie. En uh, de commissie die bepaalde uiteindelijk wie wel of niet uh, werd toegelaten... En die werd ook weer bemand en bevrouwd door ook kunstenaars, Maar ook mensen uit de museumwereld overigens hoor. En ja, daarvan ging wel eens ook iets mis. En die, ene, die paar uitzonderingen is natuurlijk heel nadat het kan gebeuren. En het verzorgde ook voor negatieve publiciteit, uiteraard. Men wil dat graag horen. Maar het grootste gedeelte waren gewoon hardwerkende mensen. die tegen een ja, gering inkomen toch. Probeerden uh, ook later op de vrije markt een uh, plek te vinden. Mede dankzij de, de steun dan die ze hebben ondervonden van die BKR. Nou, dan zat je daar met een man of tien. Uh, zat je keurig te wachten. Stond er stonden een aantal tafels. Stonden er gereed. En dan kwamen de drie heren. Die kwamen met werk van een kunstenaar binnen. En dan werd het werk werd neergezet in, in, in, in, op een rijtje. Of tegen de muur als het heel groot werk was. En dan moesten de commissieleden moesten dan, uh, hun commentaar op dat werk geven. Is het aankoopbaar? Hoe is de kwaliteit van het, uh, van het werk? Wat voor prijs uh, zou je ervoor willen geven? Wat vraagt de kunstenaar zelf? En is dat uh, reëel? En uh, nou goed, dan werd er, uh, uiteindelijk werd dan door de voorzitter even gekeken van hoe de stemming was. En dan werd er aangekocht voor een bepaald bedrag. En dat bedrag was dan meestal gerelateerd aan een half jaar le levensruimte... als daar voldoende werk voor aankelen geleverd was. Ja, je moet ook voorstellen dat ook zelfs hier in Amsterdam... met uh, toch een redelijk aantal uh, beeldkunstenaars kunstenaars... gaat ook een band ontstaan tussen de commissie en die kunstenaar. Men kent de oeuvre van, de, van die kunstenaar en volgt dus ook zijn loopbaan verder. En Het is vaak voorgekomen, toch ook hier in Amsterdam dat het werk niet werd aangenomen, omdat men zei... ja, maar joh, dit hebben we zo vaak gezien... je moet daar toch eens even beter op letten. En ook eens kijken, van, hoe wil je nou verder? Dan werd hij dus niet aangekocht. En dat alleen maar doordat de commissie het oeuvre van de betrokken kunstenaars kende en als ze geen, geen progressie zagen in, in, in, in zijn oeuvre... Ja, dan werd er, werd er over gesproken... En er uh, werd ook de kunstenaar uh, gemaand om uh, ze even uh, goed na te denken over zijn eigen werk. Je had het brengen maar, he, maar dus, uh, en je had het afhalen. Dus mensen moesten ook uh, ja, na, na de vergadering, die weken erop... moesten ze hun werk uh, komen afhalen uh, als het niet verkocht was. En dan werd er ook natuurlijk gediscussieerd met de commissieleden. Want die moesten dan aanwezig zijn om uh, ja, aan te geven waarom er iets niet gekocht uh, was... of voor te weinig geld, of uh, ja, er waren altijd wel wat zaken. En dat konden dus soms uh, ja, toch wel hele pijnlijke gesprekken zijn. En dan probeerde hij ook te omschrijven wat de, wat de, de, mening, de mening van die commissie was. En dan uh, met een hoop gevloek werd het werk dan mee teruggenomen. Waar we het tot nu toe niet over hebben gehad... is de vraag wat er met de kunstwerken gebeurde. Die werden aangekocht in het kader van de BKR... Volgende week in deel 2 gaan we daar uitgebreid mee verder. Maar alvast een aanzet daartoe van Arjen Kok... van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het was een sociale regeling inderdaad. En dat, dat heeft ook bepaald dat de regeling werd gefinancierd... door sociale zaken. Uh, en uit, ook uitgevoerd in principe. Hè. De sociale zaken de, de, de, bij de gemeente was degene die daar... Uh, de eerste plaats verantwoordelijk voor, voor was. Maar het product wat het opleverde... Behalve dan het inkomen van de kunstenaar. Die kunstwerken, die, die collectie, daar was weer uh, cultuur verantwoordelijk voor. En, en daar zat, wat mij betreft, ook de, de, de, het, het grote, zeg maar de grote structuurfout in. In de zin van dat je uh, de regeling uh, op, uh, als, als sociale uh, maatregel, als inkomenssubsidie, uh, heel goed kunt uh, uitvoeren. Maar dat de uh, onbeheersbaarheid uh, niet alleen. of nou, eigenlijk met name ook zichtbaar werd door die enorme hoeveelheid uh, kunst die niet goed beheerd werd. Je kunt zeggen van: was het nou te veel kunst? Ik weet het niet, want uh, eigenlijk is heel veel uh, goed terechtgekomen, werd gebruikt. Werd gebruikt op scholen, uh, gemeentehuizen, noem maar op. Dus het was. alleen de. Uh, ...mogelijkheden en middelen om het, om het op een goede manier, op een professionele manier te, te beheren, die waren er niet. En dat zie je uh, op gemeentelijk niveau en dat zie je op uh, rijksniveau. Dus bij ons uh, als uh, rijksdienst, uh, het water liep ons over de, over de, over de schoenen. Het, we konden het niet bijbenen, het was niet te doen. Ja, ze konden het bij het Rijk niet meer aan, al die stukken die in het kader van de BKR werden aangeschaft. Op de hoogtepunt van de regeling kwam de boodschap zelfs door, hou maar, we hoeven het niet. Als het goed ging, werd de kunst opgehangen in overheidsgebouwen, maar een deel daarvan verdween in de opslag, of in het ergste geval bij het grofvuil. Hoe de BKR aan zijn eind kwam en waarom volgende week in deel 2 in het spoor terug. U kunt dit tweelijk ontvangen door 7,50 euro over te maken op Giro 444600 ten name van de VPO onder vermelding van de BKR. U kunt op ons programma ook reageren bij de site geschiedenis24.nl en ons e-mailadres is ovt.vpro.nl En normaal spreken wij altijd elke week met onze redacteur Marnix Kolhaas van Geschiedenis24 om te vertellen wat er op het kanaal zit, maar Marnix is ook schaatshistoricus en aangezien we geen verbinding kunnen krijgen op dit moment met Binsk, waar de wereldbeker wordt verraden, vragen we aan onze eigen schaatshistoricus Marnix Kolhaas hoe het zit met de duizendmeter mannen die daar vandaag verreden is. Goedemorgen. Ja, dat... Dag Michal, ja uh, iets wat 15 minuten geleden is gebeurd is tenslotte ook al geschiedenis. Dus... <coughs> kan ik melden dat uh, Stefan Groothuis de 1000 meter heeft gewonnen... evenals uh, vrijdag de 1500 meter. Dat deed hij in een mooie tijd van 1.0849. Voor zijn uh, ploegmaatje van Control. Groot succes dus voor de ploeg van Jacques-Ori Kjeldnuis. Ze zullen uh, toch talent. niet te vroeg pieken, hè, Marnix? Wat zeg je? Ze zullen toch niet te vroeg pieken? Hè? Nou, ik denk dat de rest gewoon nog slechter in vorm is. Okay. Dat is volgens mij een beetje het probleem. Kjeldnuis werd tussen de uh, tweede en uh, de Canadese veteraan Danny Morrison, derde. Sjoerds de Vries, die... Uh, ...completeerde het Nederlands succes, zo moet je dat dan noemen, toch? Met een de vierde plek. Dat is uh, de resultaten uit het, uh, van het gaten in het uh, Russische Tjeljabinsk. Maar we willen het ook nog even hebben over wat er allemaal uh, op onze website... ...aan uh, nog oudere geschiedenis uh, te beleven is. Uh, nou, we besteden onder andere aandacht aan... Uh, ...de geschiedenis van de dierenbescherming... ...want tenslotte is gisteren het toetelhondje van de PVV van start gegaan... ...namelijk de dierenpolitie. Wij gaan terug tot 1910... ...toen met name de hondenkar en het misbruik dat daarin van gemaakt van zou worden... ...van de hond tot veel ophef leiden... ...dat heeft een enorme stimulans gegeven voor de opkomst van de dierenbescherming. We hebben twee hele mooie filmpjes uit 1924... ...voorlichtingfilmpjes onder andere voor boeren... Hoe ze moeten omgaan met hun dieren. Nou, als je dat ziet en dat in de moderne plaats uh, zet, dan uh, kunnen de boeren daar nog heel wat van leren. Want wie gaat nog elke dag met zijn varkens bijvoorbeeld gezellig naar buiten en maakt daar een heerlijke modderpoel voor zijn varkens. Nou, als er nog varkens zijn die in Nederland buiten komen überhaupt, dan zijn het er nog maar heel weinig. Ook uh, wordt uitgelegd hoe je kippen moet optillen, hoe je met katten moet omgaan. Uh, kortom, het is één groot plezier, één groot feest, daarop die filmpjes uit uh, 1924. Eh... Uh... Verder hebben we nog uh, aandacht aan 60 jaar geleden dat Kneppelvreed in Friesland plaatsvond. Het uh, beroemde opstand tegen de, uh, het verbod op het gebruik van het Fries in, uh, in de rechtszaken. Dat is allemaal te zien op Marnex. de website geschiedenis 24nl Marnix Conreraas, u hoorde hem. Naast mij zit de Govert van Wakel van Naals. Volgt de perstribune Govert. Zeker. Zou Marnix daar zijn omdat hij nog uh, Argentijnen coacht? Want hij is ook, uh, behalve liefhebber en historicus, Hij is volgens mij nu he? niet in Rusland, maar, maar Amsterdam. Uh, hij is ja, gewoon hij thuis is nu, hè? Ja, maar ja, Argentijnen op het ijs. Dat wordt niks, hè? Nee. Ja, de persenbunnen zo peker. meteen. Ja, wil jij weten, hè? Uh, Peter Tevelde is de gast, kent hem wel. NOS-collega, veel in Oeroeskan uh, en Koenders en dat soort oren geweest. Hij heeft een boekje geschreven. De vader en de zoon gaat hij over vertellen zo meteen. En de tweede uur? En de tweede uur Regie Blinker, oud-voetballer, jaren 80-90 Daarmee. En geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Studio Itzerda presenteert. Five fat turkeys are we. Dan is een bepaald moment, zeggen zeggen dan moet je een soort dankdag voor wat je hebt kunnen oogsten. En dat is Thanksgiving Day geworden. When the cook came around, we could